Is Radio Els op AM 1485. 24 uur per dag. De beste oldies op Radio Els. 1485 Een beetje water. <middels> een beetje sop. Dit is de Show En dit is My Love is Warmer than the Sunshine Softer My love. De nieuwe Elsplaat. Elsplaat. Ik schat meestal op het eerste jaar van het huwelijk, hè? daarna wordt het al gauw wat minder natuurlijk. De platen zijn niet minder om de Elsplaat van deze week, hier bij Radio 1485. Johan Petula Clark en Milo. De kopjes in de borden, de kol in de karat. wie, weg, jij was af. Kom vrienden en vriendinnen van Radio Els 1485. En daar was je natuurlijk in het bijzonder. Het is vandaag alweer dinsdag 4 juli 2017. Meneer Hans Banker in Evenstraat, bedankt voor de voorafgaande uren bij de gepresenteerde programma's van Radio Els. De horizontale programmering. Maandag tot en met vrijdag bijna dan helemaal. He. Behalve dan woensdag, morgen hebben we de tipraden van Peter de Wit tussen 2 en 4. En donderdag uh, is een lange zitdag voor meneer Hans Bank hier in de studio, want dan begint hij om twee uur al met de Hans Bank Show en... Uh dan heeft hij om 4 uur nog eens een keer de turntable show, dus dan zit hij hier gewoon drie uur lang euh, achter de microfoon, zoals dat heet. Wat gaan wij hier doen dit uurtje in Davos Show tussen 6 en 7? De bekende dingetjes natuurlijk, en ik zal even een opzomming doen van de muziek die we voor je hebben uitgezocht. De Groep Check bijvoorbeeld: Chris Harts, de Future World Orchestra, Betsy Gallant, een heel leuk plaatje, wel een eendagsvlieg, dacht ik. Mike Vincent, wie dat is, nou dan moet je maar gewoon even opletten. Het heeft een beetje te maken met uh, als je op Spanje, naar Spanje op vakantie gaat. Pierre gros -Kalas is het tweede leuk van vandaag. Wordt er komt voorbij FM. Ja, we zitten op time, maar we hebben een plaatje van FM. En als we nog tijd hebben, Julian Clarke, Roxy Music en John Fred en his Playboy Band. Maar we beginnen natuurlijk, zoals altijd, met een plaat van 50 jaar geleden. In zijn eentje, zonder de kings, is hier Dave Davies en The Dead of a Clown. Over de klok van 6 uur hier bij ons, Radio Els 1485. Het is een zeer drukke avondspits kunnen we wel stellen. 384 kilometer auto's die achter elkaar gewoon helemaal bijna stilstaan. Een van de langste files staat op de A2 Eindhoven-Utrecht. Meer dan 16 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit sint Michelstel en Wadenburg. Radio Els. Ferry den Hartog. Wereldwijd via internet. En 24 uur per dag, 7 dagen per week op am dit is Radio Els. dat plaatje nog eten, Elsie. Jij een idee? Het <laughs> studio van Phil Collins, natuurlijk uit 1985. Alweer een heerlijke ethisch plaat, natuurlijk. De koninklijke maroochusier heeft maandagavond een man aangehouden die een boete van ruim anderhalve ton had openstaan. Toen hij zijn paspoort wilde scannen bij een poortje op de luchthaven, kreeg de maroochusier een alarmsignaal. De 38-jarige man moet nog een boete van 165.000 euro betalen wegens een ontnemingsmaatregel. Dat betekent dat hij het geld eerder heeft verdiend met criminele activiteiten en nooit heeft terugbetaald. Als hij de boete niet betaalt, moet hij maximaal 540 dagen de cel in uh, tot hij alsnog met het, uh, het geld over de brug komt. Volgens een woordvoerder komt het een paar keer per jaar voor dat de marechaussee op openstaande boetes van zo'n groot bedrag stuit. Meestal gaat het om lage verkeersboetes die de mensen ter plekke kunnen voldoen. Het is een beetje dom om zo dan te reizen naar het buitenland. Dat weet je van tevoren natuurlijk dat hij dan gepakt wordt. We gaan naar Groep Zek uit 1968 en Ciao Baby! Ciao Baby, let's go in the Turn your finger on Het is allemaal veel te laat. Dag, dag, baby van de Groepsec uit 1968. Een heerlijk plaatje om weer eens een keer te horen. Raad uels 1485 in de eten te ontvangen op de AM, 1485 in het westen van het land en in het noorden van het land. En in het oosten van het land op de of op de 1476 AM kilohertz, zoals dat heet. En anders natuurlijk gewoon via www.raaduels.nl. De show. Lekker. The sorrows are replying flying in the sky. The sorrows are 10 over 6 bij als 1485 zit je achter de warme aardappelen met een lekker stukje vlees en wat groentjes te Dan zou ik zeggen. Eet zeer smakelijk. Wij konden hier luisteren naar Chris Hoort met weer On Our Way uit 1972. En wie er ook onderweg zijn, dat is natuurlijk de Tour de France. Inmiddels alweer de vierde etappe vandaag. En De Maar heeft de vierde etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. Na 207,5 kilometer tussen Mondor, Les ben en Vitel was de Fransman de snelste in de massasprint. Het peloton legde zich vanmiddag bij voorbaat al neer bij het, de onontkoombare massasprint, behalve één renner. Daarom werd het een wat merkwaardig beeld. Direct nadat de vlag naar beneden ging voor de start van de etappe, koos Guillaume van Keilsbourg de aanval. Maar er was niemand die de grote Belg volgde. En zo begon de hardrijder van de Wenti Groep, Gobert eh, bij voorbaat al aan een kansloze solo. En later werd hij inderdaad eh, ingehaald en kwam dus die massa sprint. Hij werd wel uitgeroepen eh, tot de strijdlustigste renner van de dag. En daarmee verdiende hij ongeveer zo'n 3500 euro. Ja, nou ja, doe je toe die doel van er voor. 1981, hier is de Future World Orchestra en het heet allemaal These Air. Ik denk dat veel mensen in de file nu zouden wensen dat natuurlijk die files opgelost zijn. Nou, zover is het nog niet hoor, want er staan nog steeds 278 kilometer. En we gaan toch al aardig richting de klok van half 7. Uh, dat komt, denk ik, uh, vanavond viel er even een klein buitje, tenminste hier. Dus misschien op andere plekken in het land uh, regent het uh, veel harder. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Ja, ja, heerlijke muziek allemaal hier in de avondshow. Deze ook hoor, 1977, Petsy Gallant, from New York to L.A.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 Ooh, from, New ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. from New York to L.A. From New York to L.A. From New York to L.A. Een stukje fietsen lijkt me zo hoor, van New York tot uh, Los Angeles. Betsy Gallant uit 1977 en het schiet me opeens te binnen, waarom weet ik niet. Maar volgens mij was dit destijds de Avro's radio en televisie <laughs> Ja zo heette dat hoor, heel deftig en heel chic. De Avro die zat altijd uh, hele maandag op Hilversum 3, kan ik meugen. Want ik zat op kantoor en dan konden we alleen maar Hilversum 3 ontvangen. Dus, uh, deze plaat heb ik destijds op kantoor dus uh, acht keer uh, op, op die bewuste maandag natuurlijk gewoon gehoord. Zometeen gaan we op naar de tweede leuk en weet je nog wel Hey, waar blijft die zomer nou? Nou simpel, die komt gewoon uit je radio. Iedere dag Radio Els. Nou, dan gaan wij de zomer zelf maar even halen. Ja ja, Mike Vincent is hier. En dat is dorpje en wist niet waar hij valler, Hij zit er al op doorheen te, te praten. Ja, een schietje naar ah, me ah, toe ah, ah. en zei: Ik ben Valeria. Jij hebt tijd voor mij? Nou, ik had het eens tijd zat. Zwarte haren, slanke penen bruin en door de zon beschenen Van je hoofd tot aan je tenen, o Valeria En je liet je benen zwaaien en je ronde heupen draaien Wat ik voelde kun je raaien, o Valeria Toen je mij zo hevig kuste en het zweet mijn rug langs kutste, Kwam mijn hart niet meer tot rusten, o Valeria Overleer, Valeria. S'avonds dronk ik rode wijn Tot mijn hart geblust zou zijn Want ik dacht aan ja, Morgen moet ik weg zijn Maar toen zei het Jij hebt ineens een ja. gegeten van ja? Bij de eerste zonnestralen Kon ik net weer ademhalen Zij amor in alle talen Valeria. Veral lagen en kleren zowel dames als ook heren, want ik kon me niet verweren. Overja. Oh en ik keek met interesse naar twee halve lenge flessen, want mijn dorst was niet te lessen. Over oh zo zoiets kan gebeuren. En ze zei toen: Hier, hier is In de hete middaguren zit ik in de zon te sturen en te denken en te turen. over oh, Valeria. En bij iedere kilometer wordt de zon een beetje heter. En ik denk: zo is het beter, O oh, Valeria. Om een ponzend hart te sussen rijd ik snel, maar ondertussen tijd. Speciaal voor alle vakantiegangers die lekker liggen te bakken aan de Costa del Sol of waar dan ook. Volgens mij gaan ze steeds tegenwoordig meer naar Griekenland en die kant op. Maar in, dit, in die tijd van 1976 ging iedereen met de kerf in naar Spanje, zoals dat heet. heet Mike, Vincent en O Valerie. En wij doen het hier maar gewoon met de chocolademelk. Met een uiteraard. Wel? Het is vandaag 4 juli en dat is de 185ste dag van het jaar. En er komen er nu nog 180. Vandaag in 1934 breekt in Amsterdam het Jordaanoproer uit. Onze reactie op de verlaging van de werklozensteun door het kabinet Colijn. We zaten natuurlijk toen volop in de crisisjaren. En vandaag in 1950 was de eerste uitzending van Radio Free Europe in München. In de Verenigde Staten geeft vandaag in 1863 de belegerde stad Vicksburg zich over aan het leger van Ulysses S. Grant. Tegelijkertijd begint Robert E. Lee aan zijn aftocht na verslagen te zijn bij. Gettysburg. Ja, bij Vicksburg daar ben ik geweest en daar is een militair kerkhof. Ja, je wilt niet weten hoe groot dat, dat is. En hoe imposant. Er staan echt uh, standbeelden van alles. Grote torens. En je hebt gewoon een auto nodig om, ja het is gewoon een soort park geworden eigenlijk, maar je hebt gewoon een auto nodig om dat hele kerkhof door te rijden. Zo ontzettend groot is dat. En het is nog steeds na zoveel jaar ontzettend goed onderhouden. En het leeft daar in het zuiden van Amerika nog heel erg, die burgeroorlog. Uh, we hebben het al meer gezegd vandaag in de Vinylshow, Hans Bank had het er ook al over. Het is vandaag uh, Independence Day 1776, uitroeping van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten met de aanname van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring door het Nationaal Congres. En nog een uh, onafhankelijkheidsverklaring, vanaf uh, of in 1946, de Filipijnen die worden dan onafhankelijk van de Verenigde Staten. Dat is een beetje tegenstrijdig natuurlijk. En in 1990 verzoekt Malta om toetreding tot de Europese gemeenschap. Ook nog een sportberichtje uit 1996. Richard Krajicek wint in de finale van Wimbledon van Mali-Vai-Washington met 6-3, 6-4 en 6-3. En Griekenland wint het EK voetbal in Portugal door Portugal in Lissabon met 1-0 te verslaan. En dat gebeurde allemaal in 2004. De weersextremen van vandaag 3,8 graden, was de laagste minimumtemperatuur vandaag in 1911 en weer, wederom 1976. De hoogste maximumtemperatuur hadden we toen, 33,6 graden. De langste zonneschijnduur was 15,5 uur in 2001 en in 1974 hadden we de langste neerslagduur van 8,8 uur vandaag. En dan gaan wij hier naar het tweeluik toe, twee platen van Pierre Krooske. Carlos met Elise en Lady Lay respectievelijk uit 1975 en uit 1974. Twee leuk, nu, nu, nu, nu. I'm mm -hmm.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 Ik ken niet eens zijn naam normaal uitspreken geloof ik. Het zal denk ik wel een Fransman zijn. 1974, 1975. Het gaat leuk voor vandaag. Elise en Lady Lee. En waarvan ik die tweede plaat eigenlijk zo heerlijk, heerlijk, lekker vrolijk zomers plaatje vind. Dat niet alleen de jeugd vaak in overtreding gaat met uh, snelheidsovertredingen, blijkt wel uit het volgende bericht. Een 59-jarige man uit Harlingen is zondagmiddag zijn rijbewijs kwijtgeraakt. omdat hij 205 km per uur reed op een weg in Zeewolde, waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten hielden een snelheidscontrole op de vogelweg in de gemeente in Flevoland. toen de Harlinger rond half vier langs kwam scheuren. De politie zette de automobilist langs de kant en pakte zijn rijbewijs af. Het is niet duidelijk waarom de bestuurder 125 km per uur harder reed dan de toegestane snelheid. Ja, je weet het niet hè, misschien zat zijn vrouw ook achter het maantje. Kan van alles zijn natuurlijk, maar het is natuurlijk een beetje schandalig zo. Iemand moet gewoon zijn rijbewijs nooit meer terugkrijgen. Bij Natien Overal 7 bij Radio 1485 normaal zitten we altijd door intro's heen te praten van platen. Ik doe het soms wel een beetje heel erg, veel... Maar bij de volgende plaat ga ik dat niet doen, want juist dat intro vind ik een van de mooiste gedeelten van deze plaat. We hebben het hier over Earth and Fire, 1973, hier is Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Dit nummer ooit ben je gelijk eigenlijk in staat om een drumstil te gaan kopen en om maar even flink mee te gaan klappen. Ja. Ik vind het een van de mooiste hoor van Hurt Fire uit 1973. Maybe tomorrow, maybe tonight. De Ava Show. De avond is mooier met de hits van Tom op Radio Els. Heerlijk plaatje, wat zo heerlijk weghapt op een dinsdagavond hier. Het is 4 juli 2017, voor het geval je dat vergeten was. En joh, de FM. Jawel, we zitten op de AM, maar dit was FM in de Valley Bekomen uit 1978. Kwart voor zeven geweest, tijd voor het weerbericht. Zo, even de keel schrapen. Ja, het zit allemaal weer niet helemaal lekker. Maar ja, goed, we zullen het wel volhouden. Er is veel bewolking in het noorden met soms een spatje regen. In het midden en zuiden schijnt van tijd tot tijd wel de zon en is het meest droog. Vanavond en vannacht verandert er weinig. In het noorden blijft de kans op een beetje regen. De temperatuur daalt van 15 tot 11 graden vannacht. Morgen wordt het warmer met 24 tot 26 graden in het midden en zuiden van ons land. De zon breekt daar ook geleidelijk steeds beter door. In het noorden is het 22 graden, zijn er nog steeds veel wolken, met hier en daar nog kans op een buitje. Dan gaan we eens even kijken naar die temperaturen voor de komende dagen. Donderdag 28 graden, vrijdag 25, zaterdag 25 en zondag zakt het dan weg naar 22 graden en de minimumtemperaturen schommelen zo tussen de 13 en 16 graden. Donderdag zit de wind nog in het noordoosten, windkracht 3, maar vrijdag gaat hij weer naar het westen toe, windkracht 3. En zaterdag en zondag zelfs naar het noordwesten, dus dat is meestal wel een beetje afkoeling. De rapportcijfers vanmorgen, het barbecue weer een 9, het fiets weer een 9, het golf weer een 10, het wandel weer een 10. Kortom, een dag gewoon om trots op te zijn dat we in Nederland wonen met zulk heerlijk prachtig weer. Ongelooflijk. Nou, daar wordt wel een lekker zomersplaatje bij natuurlijk. 1987, hier is Julianne Clark en Helen. Le Satin noir sur son teint blanc. A vous peignoir que c'est troublant. Wow. Oh oh. A vous c'est troublant. Je noirais bien, c'est pour 10 ans. Mais j'en prendrais pour 110 ans. Oma, au moins oma, oma, oma, oma, oma, oma, oma, Mais oma, oma, oma, oma, oma, oma, oma, oma, oma, oma, oma, oma, oma, Mom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 Gelukkig, gelukkig, de files die zijn bijna opgelost. Want er staat nu nog eh, zo rond de korf van 10 voor 7 nog maar 78 kilometer. Nou ja, goed, je zal er nog maar in staan. Dan eh, weet je het natuurlijk altijd nog veel te veel. Helen van Julian Clark. Nergens. Nergens. Nergens. je zoveel oude hits. Els 1485 AM. Fashion Music, Brian Ferry, 1979. Je wordt er natuurlijk het prachtige Angela's. Boom, boom, boom. Zo, we gaan even kijken naar de tv-programma's. Nederland 1, oh wacht, ik moet hem even op primetime zetten. Ja, kom op, heb ze oké. Nou, kom je is tasten. Nederland 1, nationale machtuur om 8 uur, opsporing verzocht om half 9. De avond 1 tappen, natuurlijk over de Tour de France om 5 voor half 10 en Ginec om 5 voor half 11. Nederland 2 hebben we Fonds bij de Buur om half 9, De Zaak van je leven om kwart over 9 en Nieuwsuur om 10 uur. RTL 4 hebben we GTST om 1 over 8, een dubbeltje op zijn kant. Met mensen met geldproblemen begint om 2 over half 9. RTL Summer Night om 1 voor half 10 en RTL Boulevard om 8 voor 11. Uh, S.B.S.S. hebben we natuurlijk Utopia om half acht, Trauma Centrum om 5 over 8 en daarna NCIS New Orleans. En er komen twee afleveringen achter elkaar en dat duurt allemaal tot half elf, want dan hebben we Hart van Nederland en om 5 voor elf nog een keer. shownieuws, voor wie niet genoeg gaat krijgen van de Tour de France kan bij RTL 7 terecht. Om 8 uur heb je daar Tour de Jour, dat duurt maar liefst tot half tien en om, dan hebben we de Transporter om half tien. Kort on camera, dat was er gisteren ook al om half elf en dan nog eens een keer toe, maar dat zal waarschijnlijk wel een herhaling zijn. Het begint om elf uur en duurt tot half één. Dit was de dinsdagse aflevering voor 4 juli 2017 van de Afwas Show. Ik heb er zo nog eentje voor een klein stukje van John Fred en his Playboy Band, Judy in the Skies uit 1968. Wat ondergetekend betreft, graag tot morgen. Fijne avond, hoi. Dus Els.